Radio, aflevering 712, uur 2. We zijn begonnen met een prachtige CD. Body Healing met Chastro en Nanda Re. Van, van het label Malimba Records tot ons komen via osjo.nl. Evenals de volgende CD: het Celtic Spirit met uh, Terry Oldfield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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Nederland wonen tientallen kinderen die geboren zijn bij een commerciële buitenlandse draagmoeder. Ouders met een sterke kinderwens gaan volgens onderzoekers steeds verder om hun droom te verwezenlijken. zoals te zien in het tv-programma Nieuwsuur. Tot voor kort deden wensouders vooral een beroep op draagmoeders in de Verenigde Staten. Daarvoor waren ze soms meer dan 100.000 euro kwijt. Tegenwoordig gaan ze ook veel naar India en Oekraïne, waar ze hooguit 20.000 euro moeten betalen. Het militaire vliegtuig dat vandaag op Sicilië landde om Nederlanders op te halen uit Libië vliegt pas morgen door naar Tripoli. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het veiliger omdat de Nederlanders dan bij daglicht naar de luchthaven kunnen komen. Tot nu toe hebben 77 Nederlanders zich in Libië gemeld bij de ambassade. Twintig van hen willen zo snel mogelijk het land uit.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 De Verenigde Staten lopen erg achter als het gaat om betaald verlof, zoals zwangerschapsverlof. Net als in Papua, Nieuw-Guinea en Swaziland is in Amerika niet wettelijk geregeld dat zwangere vrouwen betaald verlof krijgen. Dat blijkt uit onderzoek door de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die 190 landen met elkaar vergeleken. In de Champions League heeft titelhouder Internationale thuis verloren van Bayern München. In een herhaling van de finale van vorig jaar werd het 1-0 voor de ploeg van Louis van Gaal. Doelpunt werd in blessuretijd gemaakt door Gomez. In de laatste achtste finale werd het in Frankrijk 0-0 tussen Olympique Marseille... En